Uur. Dit is Jeroen Tjapkma met het NOS Journaal. De coalitie die in Syrië vecht tegen de islamitische staat... dreigt een speelbal van de Russen te worden. En dat moet voorkomen worden, dat zegt minister Hennis van Defensie. Moskou helpt de Syrische president Assad bij de strijd... terwijl het Westen hem juist weg wil hebben. Hennis wilde niet zeggen over een Nederlands besluit... over bombarderen boven Syrië. PvdA-Kamerlid Servaas zei vanochtend dat de kans op een besluit hem nu klein lijkt. Noodopvanglocatie Heumensoort bij Nijmegen wordt vanmiddag in gebruik genomen. Het wordt de grootste opvanglocatie in Nederland. Er kunnen nu duizend asielzoekers terecht. Op termijn is er ruimte voor 3000 mensen. In Duitsland is de mening over vluchtelingen in een maand tijd omgeslagen. Ruim de helft van de Duitsers maakt zich zorgen over het grote aantal vluchtelingen dat naar hun land komt, blijkt uit een peiling van de Duitse omroep ARD. Ajax-aanvaller Amwar El Ghazi is definitief geselecteerd voor de wk kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Kazachstan en Tsjechië. Hij is opgeroepen omdat Arjen Robben nog altijd geblesseerd is. PSV'er Luciano Narsing zit niet bij de selectie van 23 spelers. En ook Luc de Jong van PSV, Feyenoorders Rick Karsdorp en Kenneth Vermeer en Jo Veldman van Ajax zijn afgevallen. In Amsterdam is schrijver Frans Pointel overleden. Zijn bekendste werk is de verhalenbundel De Kip die over de soep vloog uit 1989. Dat werd genomineerd voor de Aco Literatuurprijs. Hierna verschenen nog acht verhalen en gedichtenbundels. Twee jaar geleden verscheen zijn laatste boek De Laatste Kamer. Frans Pointel was 82 jaar. In Zuid-Frankrijk is een auto zwaar beschadigd toen een koe uit de lucht kwam vallen. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg in de Pyreneeën. De koe liep waarschijnlijk op een helling boven de weg, viel naar beneden en belandde op de auto. De inzittenden, een vader en zijn zoon, kwamen met de schrik vrij. De koe heeft de val niet overleefd. Het weer zonnig met in het noorden wat wolken vanaf zee. Het wordt 16 tot 18 graden. Ook morgen zonnig en droog en dan wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand Randstad op de A1 Apeldoorn-Amsterdam voor hoeverlaken drie kilometer...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 Met Met nu zie je hem we gaan even heel ver terug in de tijd. Ik kijk even naar mijn collega's of die dat ooit hebben meegemaakt die tijd. Ze, ze, ze, ze kijken heel vertwijfeld, kijken ze nou voor zich heen, Willem. Ja. jongen ben je er nog ja sorry ja nee ja nee ik, ik ja, zit een de uh, even in een meditatie sorry we, wel even een beetje bij de les blijven neem je kop erbij houden ja dat is bezit zo je, nee maar de... kijk mag ik hier even op inbreken normaal is het altijd uh, reclame uh, nieuwsreclame ja. enzovoort en gelijk cabaret erachteraan. ja maar ik wil jullie even iets vragen, even ja, vragen? Ja, ja, ik denk even terug aan mijn jeugd wat zeg je ik denk even terug aan mijn jeugd ja, ik ja maar even, even, daar weet ik niet nou. wij met de blauwe tram die, die vertrok hier vanuit Zandvoort die reden zo langs de Zandvoortselaan... of dat pad waar nou de fietspad is. Daar kwamen we in Haarlem uit... Ja. op de Leidse Vlaag. Dan ja. stapten wij op de Blue Tram... Ja. en dan gingen wij naar Amsterdam. Dan liepen wij vanaf het Centraal Station... waar die tram ook in de buurt stopte. Dan liepen wij over de Nieuwe Dijk... de Kalverstraat zo door... Dan gingen we via het Rembrandtplein naar de aanstel. Gingen we naar Carré. Weet hij nou een accent of... Uh... Ja, nog erger dan jij. Ik zou ja, bijna ja, gaan zingen God. van... Praat Nederlands ja, met Huis daar nou één. Ja, want ik al snap niet een... wat voor vraag hij wil stellen. Nee, nee, daar ja, gingen wij naar Carré. Oh, ja. ja, ging naar Carré. En wat hoorden wij in Carré? Zwatteriek. Nee, u vergeet uw bordetje. Ja, zes, krijgt u straks uw fietsje uit de stallen? Oh, dank u wel, fietsenbewaarders. Ja. ja, laat maar zitten, ja, hoor. <laughs> tot, tot uw dienst. Ja. Zeg, hé meneer. Nee, loop even niet weg. <lacht> <Luister eens. lacht> ik, heb, ik heb net hier een meneer in de stelling gehad. Hè? En die heeft mij toch wel zoiets aardigs verteld. Hè? Oh, ja. Aardigheid, ja. En uh, toen to zag ik u, hè? en ik kijk u aan. Ik denk, uh, dat lijkt me wel een wollige broek, om zo te zeggen. <lacht> ja, ik denk, ik, ik zal het u ook even vertellen. <lacht> ja, moet je horen meneer. <lacht> het, is, uh, het is eigenlijk een, uh, een, een assortiment van... Van Grol, hè, zou je kunnen zeggen? Grol. Een Grol. Een kwinkslag, hè? Een aardigheidje. Ja, hoe zou je. De aardigheid. Nee, het is meer een anekdote, hè? Anekdote. Een rebus, hè? Rebus met de pointer. Met de pointer. Kijk, ik zal het u even vertellen als je nou eens een keer een feestje hebt, hè? Of een bruiloft. En je denkt bij jezelf. Nou... Nou, zou ik wel eens een keer eh, de gebraden haan uit willen hangen? Hè? <lacht> Dat is hij zo. Dat is hij zo. Ja. Nou, moet je even goed opletten. Zeg ik het je even voordoen, hè? Daar gaat hij hoor. Kijk, we zien het zo. Nee, op. het. is niet mijn broer. <lacht> maar toch is het zo mijn vader! Ra, ra, ra! Wie is er? Weet je niet? Weet je niet, hè? Weet je niet? Zal ik het je vertellen? Dat ja, ben ik! Uh, uh, uh. Is hij uit? <lacht> Meneer, je schijnt hem nog niet helemaal goed te vatten. Dan moet je er even goed het kopje bij houden. Let wel even op, zakje je nog even voor. Oh, Let op. Het is niet mijn broer. Oh. Maar toch is het er zoon. Van mijn vader! Ra, ra, ra! Wie is dat? Nou, nou, nou, nou, nou? Dat weet ik! Ja, nou wist ik het, want u had het er net al gezegd. Man, je snapt er geen syllabe van. Toen ik je zo net zag staan, hè, toen dacht ik bij mij... Nou, dat, dat lijkt me wel een lolige broek. Maar, oh man, wat heb ik me daarop verkeerd? Wat een droge ben jij, oh. Ja, ik, ik snap het wel, maar om nou te zeggen... Gut, gut, wat heb ik gelachen? Nee. <lacht> nee, man, omdat jij al geen gevoel voor humor hebt... zo zal, zal ik jou eens wat vertellen? Ja. Het achterend van een koe... <lacht> is bij jou vergeleken... Nog een universiteit. <lacht> die vind ik nou wel leuk. Die vindt die wel leuk? Kijk hem daar nou staan, hè? Jij ja, jurk Laten ze zo loslopen. Al, oh, oh, bestaan. <tokk> ja, ik zie niet. Ik, ik kan het natuurlijk wel eens proberen. Maar om nou te zeggen, met hun lol. Meneer, ja? meneer, ik wou u iets vragen. Nou, uh, dan kom je toch wel goed. Zeg. Ik heb zelf geen cent in mijn zak. Nee, het gaat niet om geld meneer. Het gaat om, om een aardigheidje. Dat heb ik net gehoord van een gebraaide haan. <tie> meneer, het is uh, om, om de lollige broek uit te hangen. Het is om te lachen. Zo. Het is een... Uh, rebus met een de met Een wat? Weet het ook niet. Het is, zo, het is om te lachen. Oh, ja. het is om... Nou, als je om te lachen is, meneer, kom maar even hier zitten en even kijken. Je moet even je kopie erbij gebruiken. Ja. Het gaat zo, hè? Het is niet mijn broer. <lacht> maar toch is het de zoon van mijn vader. <lacht> Oh, is u de uh, fietsenbewaarder? Nee, ik niet, hij. Oh, uh, uw broer. Nee, hij, hij is mijn broer niet. Kijk, mijn vader. De oh, ja. Ja, Je ja. vader is de, de fietsenbewaarder. Nee, mijn vader is banketbakker. Ja, maar wie is dat, die fietsenbewaarder? Ja, die staat hier om de hoek met een met snor. Ja, ja, u. Uh, Broer. Nee, hij is mijn broer niet. Maar van wie is die, die fietsenbewaarder dan wel een broer? <lacht> ja. Ja, van, van, van zijn broer. Maar, van zijn broer, maar welke broer? Dan is er nog een onbekende broer ook. Een onbekende broer? Ja, van die fietsenbewaarder. Ja, dat zal wel. En ja. die is bankkentbakker. Nee, dat is mijn vader. <lacht> Is je vader dan de de broer van de fietsenbewaarder? Mijn vader, mijn vader had geen broers, die had alleen een zuster. En die zuster? Ja, die had alleen. En die zuster die is getrouwd met die fietsenbewaarder? Ja, nee, met een, met een behanger. Dat is. Uh, dat is mijn broer. Dat is uh, Dirk. Uh, Welke, Dirk? Dirk Jansen. Ja, wie is Dirk Jansen? De, de zoon van mijn vader. En je zei dat het geen zoon van je vader was? Nee, dat is de fietser, mijn vader. Die op de, de fietsen past. Ja. De, op de fiets van je broer? Nee, van, van mijn vader. Ja, van je vader? Nee, van, van, van mijn fiets. Want ja. mijn broer zijn fiets is gestolen. Ja, maar wat heeft je vader daar nog mee te maken? De nee, met de fiets van mijn broer. Ja, ja maar. Luister nou maar eens even. Luister nou eens eventjes. Je zuster is de onbekende. is getrouwd met die onbekende broer van de fietsenbewaarder. Nee, met een behanger. Is, is die behanger dan de broer van de fietsenbewaarder? Nee, die, die broer is tra uh, tramconducteur. <lacht> Die, die fietsen maken ze, broer. Nee, die behangen ba ze, broer. Ja, en die fiets is, uh, is gestolen. Ja, nee. Nee, de, de Dirk Jansen, zijn fiets... Ik ga de handen... Nee, ik word er veel te zenuwachtig van. Nee, dan ben ik een hele rare, jongen. Dan ben ik er een hele rare, jongen. Ja, maar johan. ik krijg hoofdpijn. Ja, ja. Als zegt dan moet je B zeggen ook. Ja, maar het wordt met de eerste. Al wordt het vanavond half zeven. Ja, maar ik word niet goed hoor, ik kan ja, er niet tegen. Lachen, nou eens. Meneer, uw vader is dus fietsenbakker? Ja, nee! Nee! Panketletter! Bakker, ja. bakker, maar, maar wie is er nou die fiets kwijt? Mijn broer! De behanger? Nee, mijn broer is Lupia-vuller. Oh. En je, en je... zei je Nee, dat Nee, dat is... Dat, dat is de, die, ik ga naar huis. Nee, ik ga los. Ik ga naar los. Ik wil daar. Waarom zit u Je niet? Ik krijg het aan hart. Ik ja. kan het niet tegen. Kan nee. Ik kan het zijn. Ik moet niet zeggen, maar. ik wil eruit. Meneer, laagje wil ik, ik wil eruit. Ik, wil ik, ik kan niet meer. Meneer, laagje maar Ja meneer. Wie heeft die fiets gestolen? Ik! Maar die krijg ik terug, maar laat me nou naar huis! Ik wil naar mijn moeder! Ik kan niet eens om te lachen. Duister nou eens, meneer. Wie is je broer nou wel en wie is je broer nou niet? Dat heb ik altijd geweten, man. Slaat u me dood, ik weet het is die banketbakker je broer? Nee, mijn vader. Is je vader je broer? Ja, nee. Mijn vader had geen broers, die had alleen een zuster. Een zuster? <grijg> een diepe waardfietsen? fietsen. Ja, mijn zuster staat hier om de hoek. Met een snor, met zo'n knot van een snor. Luister, nou, maar even. Die fiets dan. Ja, die fiets. Dus, dus, door de behanger behangen en toen... Door de tram kon de keer overheen en toen... En mijn vader de lupia's... Ik... Van ge... wie is dan de zoon van je vader? Mijn vader had geen zoons. Mijn vader is kinderloos overleden. <hums> Het is om te lachen. Ja? Dat nou de mocht? Ja, dat is voor de gebraaiermaat. Ja. Nou meneer, die moet ik even aan mevrouw vertellen. Ik, ik kan niet meer. Hij is goed hoor. Hij is goed hoor. Ja. Nou, dag meneer. Meneer, maar... ik heb er nooit. Is dat de fietsen bewaard, Dat was de fietsenbewaarder. Ja, Willy Walder, Piet Buizelaar natuurlijk. Een uniek duo waar eigenlijk al die revues mee zijn begonnen. En eh, moeder, ik wil bij de revue... Ja, die treden dan een klein beetje ook in de, in de voetsporen van Walden en Heb ik begrepen tijdens die musical die nou uh, nog steeds rondgaat, geloof ik. Die is nog niet afgelopen. Die, uh, uh, productie van Joop van der Ende is nog niet ten einde. Uh, Joop van Nes ligt helaas in het ziekenhuis. We weten niet wat hij precies mankeert. We hopen dat het allemaal meevalt, Joop. Uh, we wensen in ieder geval uh, weer een voorspoedige thuiskomst en beterschap natuurlijk. Uh, maar wij hebben nog wat, uh, wat evenementen te melden. En Dolly zit daar helemaal klaar voor volgens mij. Dolly toch? Ja, zeker weten. Ja, ik ga trachten om uh, Joop te vervangen daarin. De... Dat gaat niet lukken. Dat gaat nee, niet lukken. Nee, nee, daar kan ik niet aan Je tippen, bent van hè? verkeerde geslacht aan. Nou <lacht> <lacht> ah, ja, <lacht> daar komen we tegenwoordig ook wel weer uit hoor, als het moet. Ja, je had, ja, ja, je had iets over een, uh, over een meneer die veel te lang in de kast had gezeten. Vertel hem maar even naar de Leuk, ja. <laughs> leuk mopje, dus leuk mopje. Luister, luister, we hebben nou toch gelachen met Walden en Muizelaar en deze er ook nog wel overheen. Ja, kom ja, op... ja. Nou ja, dat was laatst dus dat iemand zei: van... Uh, God, het, het, het valt me toch wel op dat eigenlijk al die homo's zo modieus zijn. Hè? Ja. En, uh, ja, mooie ik, kleren ik zeg, Ja, zo, ja, ja, ja, ja, ja. Want die mooie kleren. was zo modieus. En uh, <laughs> ja, dat kan ook natuurlijk eigenlijk niet anders, want ze hebben natuurlijk heel lang in hun kastres eten. <laughs> ja. Ik, ik vond hem heel leuk. Ja, als, als, ik ja. nou, als ik nou lachend publiek zou hebben daar een, een, een jingletje van. Dan, dan... Nou ja, dit werd ook gequote door een, een hele goede cabaretier. Een stand-up comedian. Oké. Okay. Johan jij... van Gulik. Jongen, die mag je ook wel eens een keertje opzetten voor mij. Dat moeten we maandag doen. Johan van Gullik met zijn vogel. Uh, okay. Die gozer hey, is goed, jongen. Jij weet, jij weet ook waarom ja? ze in, in, in Spakenburg en Bunschoten, die kant op... Ja. waarom ze daar nooit een kast bij Ikea kopen... Heeft Beetje het is met Billy te maken? Nee, oh. dat, die kan je niet zonder vloeken in elkaar zetten. <laughs> ja, hij is leuk. Hé, <laughs> hey, maar zal ik. Uh, ja, ja, evenementen. Evenementen, wat, zijn, staat, wat staat ons allemaal te wachten het weekend? Nou, uh, ten eerste, we hebben een Art Walk in Zandvoort. En dat uh, betekent dat u kunt genieten van kunst op internationaal niveau. En uh, dat is verdeeld over vijf locaties... en wel op wandelafstand door Zandvoort. En de Art Walk Zandvoort is een initiatief van Zand, Kunst en Cultuur... de groep voor en door professionele kunstenaars in Zandvoort. En als u meer informatie daarover wilt hebben... kunt u dat vinden op www.facebook.com... slash en Cultuur aan elkaar geschreven. En... Uh, het, de entree is overal gratis. En dat kunt u dus bezichtigen op de datum 3 en 4 oktober. Dan de British Motorsport. Nou, het circuit staat weer helemaal in het teken daarvan de komend weekend. Verschillende demonstraties worden afgewisseld... met een raceprogramma met Britse vintage racewagens. En gelijktijdig zal ook de Vintage Revival Zandvoort plaatsvinden... Het British Race Festival is een bekend evenement op Park Zandvoort. Want tussen vier, 1994 en 2002 vormde het weekend een populaire en, en vaste waarde van de evenementenkalender. En in 2015 keert het Britse Race Festival terug in een nieuw jasje. Uh, diverse merkenclubs met Britse auto's presenteren zichzelf op de paddocks. Het tweedaagse evenement verwelkt... De, <hijen> hey jongens, alsjeblieft, die die zit hier... Nou ja. Ja, wij hebben schrik. <hijen> Juf wordt boos straks, hoor. <hijen> het tweedaagse evenement verwelkomt tevens een aantal raceklassen... waarin de Britse motorsport de hoofdrol heeft... en het evenement wordt georganiseerd door Circuitpark Zandvoort... in samenwerking met Classic Wings and Wheels... en and de Dutch Vintage and Sports Car Club... Ja, en die heeft in uh, Nederland veel bekendheid... dankzij verschillende meetings met bijzondere vooroorlogse bolides. Uh, te zien op het circuitpark Zandvoort 4 oktober uh, vanaf 9 uur ochtends. En dan natuurlijk iets wat ook een terugkerend evenement aan het worden is... het eindfeest van het seizoen van mango's en brussels. En dit keer komt er een heus foute feest. Zondag 4 oktober is het weer zover. Dan is het weer tijd voor het langlaufzauven. En dat wordt dan de start van het nieuwe wintersportseizoen. De weersvoorspellingen zijn goed. Dus er komt zeer plaatselijke sneeuwval in de nacht van 3 op 4 oktober. Dus dat is alvast goed geregeld. Kom kijken of beter nog. Meedoen kan ook nog steeds met een team van vier personen en uh, schrijf je in als team, verzin een gekke naam... bedenk hoe je verkleed zal gaan... en ga vast oefenen op je langlaufskates... zodat jullie kans maken op het winnen van gave prijzen. Inschrijving kost 100 euro per team van vier personen. Minimum leeftijd is 18 jaar. En wat krijg je daarvoor? Daar krijg je voor je deelnamecertificaat... twee paar langlaufschoenen... En een paar langlaufski's skis te leen natuurlijk. Je krijgt heel veel lol. Nou, en dat is zeker waar. Ik ga er ieder jaar naartoe. En ieder jaar lopen de tranen weer over mijn wangen. Per persoon krijg je vier shots, een halve liter bier en echte braadworsten. Stuur een mailtje naar info.nl voor deelname en meer informatie. Het wordt een groot fout feest met dj's en live muziek. Dori, zorg dat ook, je erbij er bent, want start oproep, wil je niet missen. Er is ook nog een oproep voor dat feest. Dat, uh, heb je, dat vermeld je niet. En er is ook nog een oproep. Ze zoeken zoveel mogelijk mannen met haarroos. Haro's? Ja, ze moeten sneeuw hebben. Roos. Oh, roos! Ik denk, wat zijn nou Haro's? Daar heb ik nog nooit van. Met haarroos. Ja, ze oh, moeten okay. sneeuw hebben. Nee, sneeuw komt hm. vanuit uh, uh, um, Snow Planet, hè? Oh, is dat zo? Ja, wordt aangevoerd. Oh. Ja, ja, ja. Ik had een verloofde, die werkte bij Snow Planet. Oh, Oké. Okay. Dus dat weet ik. Die was daar hoofdtechnische dienst. Ja, ik ben van een andere planeet, dus ik weet dat allemaal niet natuurlijk. Nee, <laughs> maar goed, gelukkig weet ik dan weer het <laughs> een en ander, hè? Ja, ja, ja. Oké, okay, uh, het volgende. De dus nog door. Ja, ik hoop dat, uh, dat je zo niet kan vanavond. Daar kan ik mee naar de Beatles in ja. Beverwijk. Ja, een Beatles concert. Oh, ik wil zo graag. Goed. De Lions Club Zandvoort organiseert voor de derde keer in samenwerking met Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem en de beachclubs Vogels, Strand, Plazant en Club Nautique op zondag 6 oktober vanaf 5 uur Culture at the Beach. Optredende artiesten zijn dit jaar Kirsten van Tijn, Ronald Snijders en Begijn Le Bleu.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 Kaarten zijn verkrijgbaar bij de drie deelnemende beachclubs... of een van de leden van de Lions Club Zandvoort. Dan ga ik wat vragen stellen, want ik vraag u... Waarom brandt vuur? Waarom vliegt een vliegtuig? Waarom duurt een dag nou 24 uur? Nou, Met potlood, papier of klei en een webcam... maak je een stop-motion animatie van de vraag met het antwoord. En waar kun je dat vinden? De bibliotheek Zandvoort aan het louis David's Carré 1. En uh, de leeftijd is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis voor de kinderen. En de kaarten zijn verkrijgbaar bij uh, bibliotheek-zuidkennemerland.nl. De datum is 9 oktober 2015 en het begint om half 4. Nou, dan alvast even een... Uh, een notie voor niet aankomend weekend, maar het weekend erop. Want dan komt het slotfeest van 125 jaar Wapen Met optredens van Papa Luigi, Michael Knubbe, Mark Meijer en de dijk met EI. Dus niet met een lange hè? De deuren gaan open ja, het vanaf... Ja, dat klinkt, klinkt wel als een dijk toch? Ja, dat klinkt het. Oh ja, zeker weten. De gelukkig. deuren gaan open vanaf half zes. Gratis entree en de hele avond live muziek. Volgende week zondag, 10 oktober. Ja, Goed, dat was Joop, de evenementenkalender. Joop, Joop had het je niet kunnen verbeteren vanmiddag. Nou, dat weet ik niet hoor. <lacht> hij, hij, hij, ik vind dat hij alles altijd heel smakelijk en vrolijk brengt. Daar ben ik helemaal Daar mee eens. Dan krijg je eens. echt zin om alles af te gaan lopen. Wat hey, maar luister Dolly, uh, ja. we zijn toch blij dat jij dat nou eventjes voor ons uh, hebt overgenomen. Anders ja, ja, weten ja. de mensen toch niet waar ze aan de nou, hand zijn. Nee, dat is voor. ook zo. Ja, natuurlijk. Het is toch wel fijn dat je dat weet. Ja, ja. nou moet ik van ja. jou nog wel even weten voordat ik de volgende plaat instak. <laughs> dan moet ik wel even weten welk nummer jij als sidekick. Uh, want je had eerst, ja, dat moest ik uh, nog bedenken, Ja, ja. ja, ja, ja ik, ga, ik ga heel snel denken nu. Nou, hoor, ja. ik hoor Gaan het, we nu aan het nieuws ik, beginnen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, eerst nog wat muziek. Eerst nog een stukje muziek en, ja. dan, en daarna. Uh, uh, uh, ik ga eerst uh, ga ik jou laten genieten. Eigenlijk Willem. Oh, ja, ja ik zit ja, ja, ja, in ja, van, ja, daar was ik weer. Ik ga jou even laten genieten, toch, van, uh, van uh, Diane. Oh nee, wacht even. Oh. Ik dacht dat het Diane Krol was. Nee, het is Diane Reeves. Oh, Daar is die, in, die ja, een een kleine losje verschillen. Met loerrols. En die hebben het over jouw fine brown frame. Oh, lam <laughs> <Ja>. maar kom. <laughs> ja. Yo blood check it out. Boy is she hitting on all nine yeah. Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you did. Hey mama. You got a fine brown frame. And I wonder what could be your name.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 het nieuws bij Zern Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, dan volgt hier een update van het uh, regionale nieuws... van 2 oktober 2015. Ik vind het helemaal niet leuk om al oktober te moeten zeggen. Ik, nou ja, zomer is zo snel voorbij gegaan. Dan gewoon 1 april. Ja. Goed, het besluit om op korte termijn... 2.200 van de 3.000 herten in de Amsterdamse waterleidingduinen af te schieten. Maar volgens mij zijn het er 2.400... Maar goed, dat uh, is verstandig. En dat zegt Zandvoortse burgemeester Niet Meijer tegen RTV Noord-Holland. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad bleek voor dat plan. En Meijer die vraagt desgevraagd in een reactie... Als je kijkt naar wat er allemaal heeft gespeeld en hoeveel onderzoek er is gedaan... denk ik dat het college en de raad een wijs besluit hebben genomen. Tegenstanders van het plan willen liever hekken om het gebied... maar Meijer ziet weinig in dat plan... Hij zegt dan hoor ik de tegenstanders al een groot aantal jaren zeggen. Alleen heeft dat grote consequenties voor de status van het gebied. Want Nederland is een regenland en het zou in theorie kunnen. Maar als je het gebied helemaal gaat afhekken ga je het gebied totaal veranderen. En dat heeft onder andere met Natura 2000 wetgeving te maken. Dat is een keuze die niet gemaakt is. En het is aan Amsterdam om die keuze al dan niet te maken. En de burgemeester benadrukt niet blij te zijn dat de herden worden afgeschoten. Het is een pijnlijk besluit en dat snapt iedereen. Alleen is het wel het gevolg van deze discussie die al heel lang loopt en er zijn geen alternatieven. Natuurlijk snapt de burgemeester dat de mensen het niet leuk vinden dat je gezonde dieren moet afschieten. Maar als je nog langer wacht dan wordt het probleem elk jaar groter en dat vindt onze burgervader nog veel ingewikkelder. Dan weet jij dan of ze, of ze de oudere herten eerst uh, gaan afschieten? Of, of ook de jongere. Ik weet niet. Ik geloof nee. niet dat, dat ze dat echt gaan selecteren. Dat, hmm. uh, maar goed. Er is niks meer aan te doen. Het besluit is genomen. En uh, ja, de, ik, ik vermoed wel wie, dat... Wie gaat het er... uitvoeren? Hè? Wie, wie doet dat? Uh, dat doet, doet uh, Waternet. Hè? En de, de, de... Hoe noem je die mensen? nou? De boswachters. Oké. Okay. <laughs>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 Hij zit niet op de website. Ja, ja ik, krijg, ik, of... ik krijg allemaal mailtjes binnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik krijg ja. allemaal mailtjes binnen. Ja. Het, het is of uh... Ja, allemaal ja, uh, wij, wie, do, van dolly. Ja, won... ja, dat gaan ze naar jou sturen. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> het treinverkeer tussen Haarlem en Leiden heeft vrijdagochtend last gehad van vertraging. Ook richting Amsterdam waren er problemen.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 Het slachtoffertje is meegenomen naar het ziekenhuis... en het is nog niet bekend hoe het met het kind gaat. Dan nou gaat het om de binnenweg in Heemstede, hè, toch? Ja, oh, sorry, ja. heb ik dat niet gezegd? Nee. Nou, goed dat je het even toevoegt. In het weekend van 3 en 4 oktober... rijden er tussen Haarlem en Zandvoort geen treinen door werkzaamheden. Er worden wel stopbussen ingezet. Dus hou rekening met een extra reistijd van een kwartier tot een half uur. En uh, dan zijn we klaar met het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, de zon schijnt ook vandaag weer volop en het blijft heerlijk droog. De wind waait overwegend matig uit het oosten... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 16 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en er is kans op de vorming van nevel en mist. De oostenwind waait meestmatig en de temperatuur daalt naar een graad of zeven. Morgen is het opnieuw prachtig weer met volop zon. De temperatuur stijgt weer naar een graad of zestien en er waait niet meer dan een zwakke... en daar komt hij weer hoor, daar komt hij weer... een zwakke van oost via zuid naar west draaiende wind. Zondag is het ook. Hè? Je, je snapt hem niet? Nee? Nou, ga, ik ga even uitleggen hè, voor, ja, voor onze collega. Ja. Nou, De wind draait. Er, waait, er waait een wind vanuit ja. het oosten. Daar komt die vanuit. De zwakjes, zwakjes. Zwakjes. Juist. Kom het ja, ja, ja. Dus vanaf, vanaf jouw buurt komt die wind. Hoezo? Maar ja. nou, dat jij weet ik ook niet. Ja, is hij is hij begonnen. Oh ja, okay. Jij ja. zit in het noorden, Dolly. Dus die wind kan bij jou niet vandaan komen. Nee, nee bij mij is geen wind. Geen storm in de glas water. Zelfs dat niet. Nee. Nee. Ja, maar goed, maar goed ja. uit het oosten, oosten komt ja. eerst de wind morgen. Uh, is het morgen? Ik weet ja, het niet. Ja, morgen, morgen. Dus uit het oosten. Hè. Dus ja. vanaf Twente, zeg maar. Ja. En dan draait hij richting Spanje. Ja. Limburg eerst nog. Ja. Brabant. Ja. Zeeland. Ja, ja. Gaat hij naar Engeland, Engeland. En dan komt hij weer terug naar ons waaien. Dat snap ik helemaal niet meer. De, de wijzen komen toch uit het Ja, En, en niet, de wind, nee, niet de wind. Ja, maar die komen dan morgen naar ons toegewijd. Ja. Go with the flow. Go ja. with the flow in omeloo. Ja. Nou, ik ga even door naar zondag. Zondag is het ook prachtig weer. Met toch altijd volop zonneschijn. Maar er is ook wat sluierbewolking. De wind waait zwak uit het westen tot noordwesten. Snappen jullie het? Ja, nee, nee ja? Okay. ik volg het. En nee, de temperatuur ja, ja, ja. stijgt weer Als je langzamer naar ongeveer. praat, dan kan ik het beter begrijpen. Als je ja. langzamer praat, kan ik het beter snappen. De wind waait zwak uit het westen tot noordwesten. Oh, stel, dan ik daar een candlelight uh, ja, en, ja. en een, en een liedje onderzetten. Ja, dat is ook goed. En de temperatuur stijgt weer naar ongeveer 16 graden. Maar de wind, er komt dan, wel aan. Nou, na het weekend. Want ja. dan neemt de wisselvalligheid geleidelijk toe. Althans, dat beweert Rico Schreuder. Ja, oké. Okay. Maar dan heb ik nog één vraag. Dan? Ja. Want de temperatuur gaat naar beneden toe. Wat is er dan erger dan wintertenen? Weet je dat? Als hij zo ver beneden komt. Nee, ja, erger dan wintertenen. Wat is erger dan wintertenen? Nou, ik kan een heleboel bedenken. Maar dat is vast steeds het verkeerde antwoord. Vertel het eens. Sneeuwballen. <laughs> Tjow, tjow. Gaat dat voor davis of voor heren? <tjohy> ja, voor beiden eigenlijk. Hè? Het is een uniseks probleem. Ja. Nou ja, goed. Zolang je de winterwortel maar paraat hebt, zullen we maar zeggen. <tjohy> nou, nou, nou, nou ja. Ze er nou ja. Ja, ja, op, op. Ja, er Muziek, muziek. Op, chop, chop, chop, op, chop, chop, chop, op, chop, chop. Het liedje van de zijtliek. Op Sierre Zandvoort. <tjohy> <tjohy> <tjohy> En die draaien we door je ook speciaal op bezoek van Susie Davis. Want die is in Amerika eh, net wakker. Oh! En die zegt, heb je een wake-up nummer? En ja, de, daar zep, kijk eens zo. Dat zep heb ik goed Zet de trappelzak, heb ze al aangetroffen. Ik sta op, op. En ik denk aan <laughs> <laughs> jongen. Jongen, jongen, jongen. Ja, vals. <laughs> valse informatie van het internet. Ja, jij, maar, maar, jij, jij moet naar de, naar de grote krocht, geloof ik. Ik denk dat je weer wat aan uh, nieuwe glazen toe bent. Ja, uh, de Ramblers waren dit, maar ja, uh, dat da, da, is helemaal niet het trappelzak. Dat is niet mijn nummertje. Nee, nee, nee. Wel een leuk nummer, het, hoor. Het zijn wel zakken, maar trappelen trap... doen ze niet. Nee. nee. <dealt> <tolding> nou, kijk of dit dan de goede is. Oei! Suzie, ik hoop dat je er klaar voor bent. Kook zak kooki,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 right ah la la la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 Nee, de trappen staan boerhie. Jongen, jongen, ben ik daar helemaal van, van huis gekomen? Ja, snap ik ook helemaal niks van? Willem, snap jij er nog iets van? Ik snap toch werkelijk helemaal. Ik heb er geen chocola mee van gemaakt. Dat is nou het nummer van onze sidekick. Nou ja. ja, ja. En, en waar is die sidekick? Ja, dat is een living doll, die is naar de keuken got myself a-crying, talking, sleeping, walking, living dog. I got to do my best to please her just cause she's a living dog. I got to Net uh, betrouwbare bronnen, Willem. Dat ja. ons, uh, ons popje uit Amerika. die moet nu in je bed. die moet weg naar de werk, zo denk ik. Ik denk het ook. Het zal tijd worden. Het over twintig. Eindelijk, eindelijk wordt daar in Amerika ook een keer gewerkt. Dat is niet te geloven, natuurlijk. Me. Nou ja, is dat qua tijd. Ja, zes uur, zeven uur verschil, hè? Ja. Nou, ja, ja, ja. nou Suzie, uh, heel veel sterkte straks, natuurlijk. Nou, uh, laat dit nummer nog eens rustig over je heen komen, zou ik zeggen. Hallo. Myself for crying, talking, sleeping, walking, living on. That's right. I got to do my best to please her just 'cause she. Richard Still Going Strong, zou ik maar zeggen, met Living Doll. Can, uh, can, can I go now? Can I go now? Can <laughs> yeah, well. I go now? Hij wow. Morgen, dan is het natuurlijk zaterdag. Ja. En het had gewoon zondag kunnen wezen, maar dan hadden we een dag verder moeten wezen naar het zondag geworden. Ja. Maar morgen is zaterdag en, en morgenavond om zes uur. Moet ik aantreden in uh, Café de Delft in Assendelft. Ja. Dus niet in Delft, maar in Assendelft. Ja. Maar het heet wel Café Delft. Dat is aan de overkant van het toch, of niet? Klopt. En nou, daar moet ik met een bandje spelen, moet ik invallen. Nee, serieus hoor, dat is, dat is geen mop. Uh, maar het is een leuke band, dat heet, die heet het Dutch Travel Band. Ja, die ken ik. Echt waar? Ja, dat is die Hollanders. Die zijn altijd op reis. Ja, ja nou, dan ja. Heb je meteen in één keer heb je zo in de, in de roos geschoten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat is een hele leuke band. Die spelen een hele leuke repertoire. Die met Never Be Clever van Herman Brood. En uh, Ilse daar langer met uh, You're Not So Tough. Is hij wel een accent hè, met Ilse? Ja, dat, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, wat leuk! Oh, dame ja. <laughs> <laughs> ja, wat leuk, man. Maar ze spelen ook, uh, ja, wat spelen ze nog meer? Ook, ook de, de DJ zien met uh, A sweet Caroline. Wow. Oh, Dat is oh. van die uh, diamanten. Uh, ja, ja. Is van Nederlands diamant Nederlands diamant. Ja. Maar dit keer dus uitgevoerd door uh, D DJ uh, Ertzie. Ik ben en, benieuwd. En, ja, en ze, en ze spelen ook uh, uh, Black Pearl van. Van, uh, van uh, Lucifer? Ja, en. Magritte S. Huis. En, ja. en uh, ze spelen ook. Uh, wat spelen ze dan? Ja, ook het goede doel. Waar is hier de nooduitgang? Ik maar, heb geen idee waar die zit. <laughs> Dolly heeft ook, volgens mij, Dolly komt binnen, helemaal ja. oververhit. En, en, en ja. zij eet nu een volkoren koekje. <lacht> een volkoren koekje. En, en dat koekje, <lacht> want ik zie het wel. <lacht> de, denkt dat ik niks door heb, maar de volkoren. De Zijn de beide vingers? Ja, komt ze ik, meteen ook met een volkoren. Dit heb ik zelfs Tommy Cooper nog nooit zien doen. <lacht> kom, <lacht> kom ze met de volkoren, <lacht> een volkoren. Een volkoren ook aan. Maar fluit is, fluit nou, is, kom Voor de te fluiten. Nou, geweldig. Ja, joh, joh. je staat versteld, hè? Je weet nog niet alles van mijn capaciteiten, hoor. Jongen, jongen, jongen. Nou, laat eens wat horen over die koren. Nee, ja, nee, jongen. Ik ben verschrikkelijk. Dit in die evenementenagenda. Ja. Daar stond gewoon de korendag niet bij, hè? Ik wou, ik wou het net noemen, maar. Uh... En toen is... werden wij net Terwijl... geweldig door de korenwolf. Nou, en... <laughs> en de... ja. Ja, dat klopt. Zijn het zijn toch wel gouden korenbloemen. Ja. Nee, maar dat is toch te gek voor woorden dat ik daar zomaar niet aan gedacht heb. Want we hebben natuurlijk, maar dat wil ik nu eventjes rechtbreien, hoor. Want dat vind ik natuurlijk een grote misser. Dat moet je, moet je echt, gewoon even opnieuw. Doen, want het traditionele. heb jij nog wat? Is ja, e ja. Het is ja, echt ja. een traditionele vrouw. Dan haat ze nog breien ook. Is ja, ja, ja, ja. Haken ook. Hè? Ja. Haken. Ja. Nee, haken en ogen. Uh, nee, nee, maar mensen, morgen is natuurlijk de dag van de korendag weer, hè? Vertel. Nou. En uh, van, uh, de, je kunt alle informatie vinden aan www.zingenaanzee.nl. En ga maar even kijken. Want er is van s ochtends tot s avonds laat van tien tot tien. Is er uh, van alles te beleven op korengebied. Shantikoren ook en zo. Geen shantikoren. Dat hebben we het afgelopen weekend gehad. Het ja, shantikoren festival. Popkoren. -pop Dit zijn gewoon de... Popcorn. de popcorn. Ja. Ja. <coughs> Ik uh, tafel Ruud Jansen, die, die is ja. er ook bij. Nee, toch? Vanavond, ja. Oh, kom, komt die ook? Die komt ook met zijn koor. Hoe kan dat nou vanavond? Ja. Dat kan toch niet? Echt, morgenavond. Ja, ik wou net zeggen, want Ach. vanavond gaan wij naar de Beatles. Ja, ja. Ik heb het toch over, over het wie morgenavond. Morgenavond. Ja. En als je morgen tussen tien en elf uh, in, in de kerk bent, want het is in de protestante kerk, op het mm. kerkplein. Ja. En als je dan tussen tien en elf komt, dan krijg je een bonnetje en dan krijg je uh, gratis koffie met een, uh, met een lekkernij. Cocaïne, want dan word je gedoopt. In de kerk word je toch gedoopt? Ja. Uh, ook, ja. ook. Ook niet met cocaïne natuurlijk. Nee, nee, nee. is weer wat nee, nee. anders. Ja, dat is weer een andere doop. Ja. Uh. Iets met een gewij of was een gewij het water? Ik weet het niet meer. Hoe kun je nou zo nog een. Je kunt wel geen uitzending maken, zo met die twee aan één tafel. Toch? Had jij Nooit nog wat? wat? Nooit. Oh, ja. Nou, leuk dat je het vraagt, Willem. Ik ja, had nog wat. Ik ja, zag je zitten. Inderdaad, in, uh, ja. Want ik wil heel graag melden aan de mensen. dat we morgen weer de grote korendag hebben. De grote korendag van het Zandvoortse, uh, vanuit de Zandvoortse gelederen. wordt georganiseerd door de Beachpopzingers. En het staat in het teken morgen van de Beatles, Beatles versus Rolling Stones. Dus oh. uit dat repertoire zal heel veel gezongen worden. Er doen heel veel koren aan mee. Op de website kun je zien welke koren en wie hoe laat gaat zingen. Ja. En het is te vinden in de protestantse kerk. Daar is het de hele dag en avond aan het kerkplein in Zandvoort. En het is gratis toegang. En er is van alles te krijgen, er is overal rekening mee gehouden. Er zijn lekkere verse taarten gebakken. Oh. En uh, daar kun je je aan te goed doen. Die moet je dan weliswaar wel betalen. Tenzij je dus tussen 10 en elf komt. Want dan krijg je een gratis kopje koffie met iets lekkers erbij. Ja. En, uh, dus ja, uh, zeker heen gaan. Het is de hele dag, uh, wordt het heel gezellig. Ja, wat en, zo leuk is, dat is, het wordt mooi weer ook hè. Het wordt prachtig weer, het dus uh, lees, combineer het, combineer het ja. lekker met een wandelingetje. Vanavond in Zandvoort uh, draait door uh, komen er wat mensen... die uh, vanuit de beachbopzingers komen mij wat gevraagd, vertellen. Ze hebben mij en, gevraagd om daar ook aan mee te doen, uh, in die protestantse kerk. Maar ja. ik moest helaas nee zeggen, want uh, ik ga altijd voortzingen. Uh, ja, dat, uh, ja, zo dat zie de, je er ook uit, ja. <laughs> Dat verbaast mij nou wel to Toch is het de man die bekend staat om de meeste alimentatieverplichting. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan voelt hij da toch het, het, het plot niet aankomen in nee. dat liedje. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Ja, ik al, hij is van het altaar af geknikkerd. Ja, ja. Maar hij ziet er niet op pleit de kerk uit. Ik, ik zei dat. Nou, Hoezo? Maar is er ook nog een website van of zo waar mensen het over Ja, dat zei ik net. www.zingenaanzee.nl. Ik heb wat vertrouwen in de microfoon zitten. En luisteraars, u kunt voor Willem Bruijs nog een kaarsje aansteken. Nou, steek er maar vier aan, want ik heb ze wel nodig. <lacht> <lacht> steek het hele huis wel in de vierkant. <lacht> Godzames. <What summer>. Hij heeft <lacht> de brand mee. Nou goed, gaan we. Koren morgen. Ja, gezellig. Ja. ja, Wordt een mooie dag. Er wordt is... daar uh, hele goede Uf. dingen over. Dat ja. uh, schijnt echt een happening te worden. Dit. Hoe, hoeveel, koren, ja. hoeveel koren zijn er ongeveer? Nou, dat, nou, dat weet ik niet precies. Ik, ik, ik heb het, uh, het programma heel even gezien. En er zijn er heel veel die meedoen. Weet en, jij nou ook het er verschrik... zitten ook, Er zitten ook best wel veel CFM-medewerkers tussen. Hè? Echt waar? Ja. Kunnen die zingen dan? Die, die kunnen heel goed zitten. Dat hoor je toch al. En onze collega Willem. Die, die zegt ook net dat hij zo goed kan zingen. Willem, ja. weet jij het verschil tussen een koortje en een touwtje? Vertel. Een touwtje kan niet zingen. <lacht> <lacht> <lacht> het gaat er helemaal naar over. Het mag voor de hand <lacht> eigenlijk. Het, gaat, het, gaat, het, gaat het, het was nergens. zo makkelijk. hè. <lacht> Maar is er ook nog iets van, van, uh, van, van op de radio of zo? Of, uh, of komt de pers ja, er nog bij? Of uh, RTV Noord-Holland? Want die is al zo druk met de koren daar en zo, of niet? Wie? RTV Noord-Holland. <laughs> <laughs> nee, ah, ik, ik voel weer die diepe psychische moeheid komen die nauwelijks onder is. Maar Mart Thijs van Nieuwkerk heb speciaal heb hij zijn uitvinding omgegooid. De Wereldrijd Koor. Ja, allemaal kijken Oh ja, nou ja, zo kan ik het inderdaad vanmiddag ook wel gaan noemen hè? Sandvoort draait koor Ja, ja want uh, vanmiddag komen er ja. een paar mensen van de koren In het programma, gaan zingen Je moet niet nou, alles van maar, me pikken Je pikt je pik al mijn teksten ja, Al mijn quarts Je had er geen R'tje boven staan hè? Nee, dan mag het okay. Ja, Nou goed Gaan, zijn, gaan ze ook luisteraars, vanmiddag. het is toch leuk voor de mensen die oh, die hebben, die hebben een spanning natuurlijk. Die spanning loopt helemaal op. Want van, vanmiddag gaat Dolly, luisteraars, die gaat gewoon Zandvoort draaien. Drrr, presenteren. Ja, ik vind ja. doodeng. Ah, wel nee. Ja, nou, ik vind het eng. Ja, waarom ja, ik wel? heb nou, dat nog nooit gedaan. Ah, luister, je kan je dat bent... prachtig. Je kan dat prachtig. Dat blijkt nou toch wel weer. <lacht> <Je> bent de, <lacht> jij bent de Mies Bouwman van Zandvoort. <lacht> Eigenlijk wel. Ja, toch. Heb je trouwens, heb je me vanochtend nog op tv gezien? Ik was op tv vanochtend. Ja, of sporingverzachtigd. Nee, ja. Waarom? Dan? Waarbij dan? Het is toch wat... Ik, ja. ja, ik vertrek. Nee, uh, op, op CFM TV. Met, uh, met het paal zitten. Ja, oh, nou, ik heb, uh, een neef van mij, die heeft een hele film ervan gemaakt. Dat ik op die paal ging. Wie en die is uitge... Nico Tempierik van Infinity G. Oh, die is ja, ja, ja, Dat is een neef van jou. je. Was. Dat is een neef van mij. volle neef. Uh, nee, een, uh, achterneef. een achterneef. Een achterneef? Ja, wel vol. Ja, wel, wel een volle vol. neef, dus ja. die, die nodig je nooit te eten uit. Ah. Nou, dat is waar, ja. Dat nee, is nog nooit gebeurd. Nee, ik nee. nee. ja, heb ja, al... ook geen zin met een volle neef. Er nee. is altijd veel nee. af. Hij zit ja. altijd vol, ja. <laughs> ja, ja, maar natuurlijk, dat zouden dus vandaag. Maar goed, ik was er niet. Maar... Oh, nee, tuurlijk niet. Ja. Je was er niet. Nee, Oké, okay, nee. maar ik wist ja. dat vorige week is er ook een gedeelte geweest over de paal. Oh. Maar dat, ja, maar dat was dat, uh, die film van Rob Bossing, geloof ja, ik. Klopt. Ja, daar sta jij denk ik wel op. Nee. Oh, ook niet. Nee. Ik ook niet, want hij moest die dag weg. Uh, dus uh, die film van... Uh, maar hij komt ook op YouTube, geloof ik, hè? Had ik begrepen. Die uh, Van vandaag? Ja. Ja, die staat op YouTube. Die staat op YouTube. Ja, oh, bij, okay. bij Nico Tempirik. Oké, okay, ga, ga ik even de zoeken. Ja, ja. Allemaal op YouTube. Op Ultube. Ja, ja. ja. Ultube, daar. 0 Ja, N Nultuber, ja. ja uh, nou, uh, hebben jullie nog dat je zegt van nou, uh, zo op de, op de valreep hebben wij nog nah, wat. zet maar een lekker stukje muziek op, jongen. Uh, dat heb ik niet. Ik heb alleen heb maar, je geen muziek van meer? Vanmiddag alleen maar zijknummers. <laughs> ja, maar, maar dat komt heel goed uit dat het allemaal zijknummers zijn. Want aankomende week is de week van incontinentie, hè? Ja! zo kan hij wel meer, zo kan ik wel meer. We voor de zeker. Nou, de derde the, the, dead of the clown, mensen. Ja, ik denk het wel heel tragisch dat we nou over de dood van een clown met z'n allen zitten te lachen. Hier. Dat, kan, dat kan toch helemaal niet. Ja, daar word je boos om, hè? Ja, daar ja. kan je ja, ja. niet tegen. Ja. Nee, ik die clown, maar... ja, niet. een mooi, mooi smink, mooie rode lippen Ja. Nee, Deze wangetjes met die sterretjes erop. Sterretjes en maandjes. Die gaan hartstikke dood en jullie zitten te lachen. zit niet die, hem. Is dat die broer is advocaat. Nee, <laughs> acrobaat. Ja. ja, heb je ja. ze gezien van de week? Ja. Bij Peter van der Vorst? Ja. God, verschrikkelijk. Wat zien ze e eruit, Echt waar? He? Ja, ja. Ik, iedereen wordt ouder natuurlijk. Hè? Ja. En, uh, oh, uh, ik ik erg me ook zo dood dat op die ouders Nee, op jou ja ook. Maar die scholen, die scholen waar ze nou waar Zorte Piet niet meer mag komen. Oh, hou op. Dat is toch niet normaal? Kan... Nou, maar ik zag wel een leuke variant hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Het is alleen natuurlijk even afwachten... hoe die kinderen gaan reageren op Zwarte Klaas... en, uh, <laughs> hè? en zwarte, zwarte Jan en Zwarte Maarten. Ja. Nou, wat, wat wel heel apart is... Uh, mijn overbuurvrouw... En, uh, ja. dat is een heel lieve mens is dat. Die komt van de Antillen. Oké, okay, daar kan ja. ze ook ja. niks aan doen natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Okay. En die, uh, uh, toen ze pas getrouwd was... was ze zo, uh, zat ze vergist met de pil. Ze pla ze in plaats dat ze de pil had... Ja. Zijn nam ze M&M's. Oh M&M's? Ja, ze hebben vier, uh, vier kinderen... ieder een eigen kleur. <laughs> God zo. Ja, maar ik kan ook komen dat die man, waar ze mee was, dat die toverballen had natuurlijk. Waarschijnlijk wel. Geen winterteen. <lacht> Toch, dan krijgen we een keer een koffie over de tafel. Heen, ja. Dolly, behave yourself. <lacht> Wij nemen wel voor u luisteren. dat loopt hier helemaal uit hand. <lacht> <lacht> Fuss. Mooi hè? Allemaal bedankt voor het luisteren. Dit uh, zijn de Kings trouwens met Dead of Clown. Fijn weekend allemaal hè en geniet de morgen van Corgendag. Ja, ik, uh, ik hoor u vanmiddag graag weer.